ziet je niet, Even... Dat is. een van mijn. Met... U bent Koenen. Ik dacht dat u meneer Koenen helemaal niet kende. Maar waar is dat gemaakt? Wat heeft dat te betekenen? wat is het? Is niet waar. Ze heeft een pot. Niet... Dus heeft ze een wat, de kokkere? Nee. Ik kan niet, dat ik ze niet gedaan en... Ik heb een schatje. Ze gaat af, kom, ze dat af.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 Wat had Bert Koenen met uw bedrijf te maken? Of had hij iets te maken met uw bijverdienst? Met je rust. Ooit te maken gehad met een zekere Adriaan Vernimme? Ja, u bent duidelijk niet het type dat veel last van deurwaarders heeft, hè? Hier staan anders wel heel wat mooie spulletjes bijeen. Hier. Dat is geen namaak uit Taiwan, zeker, dat beeldje hier. Wat moet dat voorstellen? Oh, ga weg. U hebt terecht niet om mij lastig te vallen.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 Zeilschoenen. Schoenen. Kijk eens. Ah, ah zand. Zeezand. Ah, uw schoenen vergeten uit te kloppen, de kokkeren. Zeezand in mijn zeilschoenen? Maar dat, dat kan niet kom nee, laten nee, zien. Nee, nee, blijf daar maar af. Toevallig rondgewandeld op het strand van Zeebrugge huh? Verleden week woensdag bijvoorbeeld, in de vroege uurtjes...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 Dat bandenspoor van Beekkoenen komt 100% zeker... van die rode weer buiten. Alleen, je moet zelfs maar een keer komen kijken. Nee? Dat is niet nodig, Bruinhoge. Ik vertrouw u. Rij nu maar terug naar de Houwerstraat... en ga nog maar wat van die video's bestuderen. Ja. Bekijk ze maar heel aandachtig. Wie weet wat er nog allemaal uit de boom valt. Ja, maar in de Houwerstraat gaat dat verzekerds niet lukken, ze pijs ik. Waarom niet?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 Als de kokker een goede advocaat heeft... wordt dat nog en ander straks voor het Ja, Precies, of we hebben geen reden genoeg om hem op te pakken. O, oh, man, Pieter. Je zegt daar juist zelf tegen mij... dat je het eigenlijk allemaal te schoon vindt om waar te zijn. De sporen zijn nu bijna cadeau gedaan. Ja, niet bijna, hè? Ze zijn mij compleet cadeau gedaan. Ah, voilà. En nu ga ik eens een voorspelling doen, hè. Ja? Wedden dat de kokker seffes tegen u gaat bekennen... dat hij meneer en mevrouw Koenen vermoord heeft. Als ik hem nog een beetje push, hè? Wedden?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 Welke link? En het feit dat Adriaan Vernemen en Bert Koenen elkaar goed kenden. Stop Vanin. stop, want je begint weer door te draaien. Procureur, alsjeblieft, laat me tenminste eerst mijn onderzoek convenabel afronden. Vanin, en dan... Ik heb al van de keer vernomen dat gij voor de zoveelste keer uw eigen gangen aan het gaan zet, maar dat het weer zo erg was. Oh ja, heeft de binnenhuis dan weer gewerkt, ja. Ja, van Ja, en gelukkig maar. Want wie gaat er achter op de brokken mogen lijmen? Gij niet, hè? Oké, okay, procureur, oké, okay, sorry. Zeg mij dan maar wat ik moet doen. En u wil zal geschieden. Jij maakt dat je samen gaat zitten met Reginaal, Goormachter. Ah, je ja, ja. sluit dat dossier Koenen netjes met hem af. En klaar is Kees. Je hebt toch contact gehouden met Goormachter, hè? Nee, ik dacht dat ik mijn eigen onderzoek... Ga ja, me gehoord. nu niet vertellen dat je zijn getuigen nog niet gehoord hebt, hè? Ja, dat was ik nog van plan. Maak ah, je maar geen zorgen. Zo, zo wil ik het ook, weten. Weet je wat het probleem met u is, Pieter? Jij huh? doet schitterend werk en daar niet van, hè? Huh? Maar met u riskeert elke zaak binnen de kost te keren uit te deinen tot God weet waar. Straks gaat hij mij ook nog dwingen om een paar duizend haren te laten onderzoeken... ...gelijk ze bij de zaak die troe hebben gedaan. Jij moet dringen, hè? Huh? Dus hoofd- en bijzaak leven scheiden, mijn beste vriend. Dat moet je. Maar goed, goed, goed. Ik hoor nog van u, hè? Eh, uh, goeie aansaan. Dank uh. ja. Zo, meneer Bijzaak in persoon heeft weer gesproken. Han, ik beklaag u. Hè. Geef mij maar vermerken om mee samen te werken. Ja. Ja, heb ik u al verteld dat die jongen het belangen zo slecht niet doet? Zeg, jij nu echt van plan die getuigen van Goormachtig op te zoeken? Ik geloof daar niks van, hè. Oh, ik zal dat wel eens doen, als ik eens dus niet weet wat gedaan, oké? Okay? Ja.